van 11 uur. Dieet zijn in de opvang van slachtoffers van een brand. De patiënten zijn met een vliegtuig van de Roemeense luchtmacht naar Nederland gevlogen. Bij de brand in de nachtclub in Boekarest kwamen zeker 32 mensen om het leven. Ruim 130 mensen raakten gewond. De Nederlandse politie krijgt hulp van buitenlandse collega's in het onderzoek naar een reeks paardenmishandelingen van de afgelopen jaren. Er wordt informatie over vergelijkbare zaken uitgewisseld met de Belgische, Duitse en Britse politie.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 Het weer bewolkt, op de meeste plaatsen droog in de loop van de ochtend. Af en toe een spatje regen. In het zuidoosten blijft het droog. Het is opnieuw erg zacht met temperaturen tussen 15 en 19 graden. Dit was het... ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen.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 En daarna is dezelfde loco-burgemeester de wethoudster, uh, sorry, Liesbeth ja, uh, Schallik. Ja, dat heb je ervan, We hebben het er net. Ja, je bent niet de enige. die. <laughs> die uh, nu, hoor. Uh, mevrouw Liesbeth Schallik, uh, alvast welkom, want ze zit er al. En, uh, we praten door in, Morgen, tweede, uh, in het tweede blokje uh, met Hans Hogendoorn is inmiddels ook aangeschoven. Die uh, uh, gaat over de bedrijventuin Noord en ook een beetje over de ambtelijke samenwerking en wat de mening van een oud-wethouder daarover is. Nou, kijk eens aan. Kijk eens aan.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 Hoe ongelooflijk veel er moet gebeuren. Ja, dat zou best Want je ja. moet je indenken: het enige waar het COA voor zorgt, is dat ze komen. Ja. En de rest, en de de rest, moet, de rest moet je zelf. En de rest moet je allemaal zelf. Dus voorwaardelijk was ook nog, wat uitgezocht moest worden, is kunnen we 150 bedden regelen. Dus dan iets uh, heel praktisch. Dan dan en daar heb je een uitstekende projectleider voor, heb ik begrepen. Ja. ja.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 informatie naar de fractievoorzitters, want er ja. is natuurlijk een partij die uh, niet tegen is, maar toch behoudend is. Ja. Hoe hebben de fractievoorzitters gereageerd? Ik zat daar niet bij, dus ik kan daar moeilijk wat over zeggen. Oké, okay, dan houden we die... Uh, ja, goed. Nog te goed. Ja. Uh, deze week zijn er een aantal persbijeenkomsten uh, geweest en één uh, daarvan ging over uh, de Watertoren en omgeving. Ja, leuk dat, onderwerp. Ik zie nog steeds geen bordje Watertorenplein, want het heet nog nee. steeds Westenparkstraat. Ja, grappig hè? Ja, heel grappig. Ja. Um,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 Um, er staat ook dat uh, u heeft gezegd dat daar misschien wel mogelijkheden zijn om het bestemmingsplan te veranderen. Ah, ik... is, is dat snel te, te doen of moet je daar een hele procedure voor aan ah, ah, ik, ik. Ik, ik zie daar een wethouder, ja. Die, ja. een ja. oud-wethouder die ja. zit te nou, popelen. Want ik ben niet voor een ander onderwerp. Hè, maar, nee, maar, je, je, maar je begrijpt wel, wij gaan straks praten over een bestemmingsplan voor uh, de bedrijventerrein. Ja. En uh, je zal straks van mij horen hoe lang we daar allemaal bezig zijn. Mm -hmm. Vanaf 2013. En als, kijken, he? halen, <laughs> en als ik dan het halend en het Dagblad lees...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 Ja, wat dat is. is ik... uh, ja, nee, dat klopt. Ja, ja op zijn kort. Wat ja, ik op zeg. kort okay. Maar ik voorspel je. <laughs> als je het aan de raad voorlegt. en je gaat vervolgens de inspraak in. bezwaren en alles wat daarmee in exit is. Ja. dan ben je een paar jaar bezig. Ik ervaar dat nu zelf met dit bestemmingsplan. Hm. En dan denk ik: uh, prima. Uh, als men die kant op wil. maar.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 Ja, zeer serieus bekeken moet worden. Want je kunt het maar één keer goed doen hè, met het plein. Ja. Je kunt volbouwen. Maar, maar je moet het, ook kijken wat de functies ja, dat geef ik is daar. Ja, Want ik bedoel, het zijn natuurlijk wel een paar plekken in het dorp... die niet onbelangrijk zijn. Hm. Je ziet hier aan de kust... Ja. Uh, we willen ook, uh, ik, ik zal niet de discussie over de middenboulevard weer aanzengelen. Nee, maar, maar we willen wel enig enige, enige gebeuren ja. uh, rond uh, die ja. boulevard. lang genoeg gedurende. En intussen kan je ja. maar één we ja. goed bebouwen. Wat je, ja. wat je zegt is ja. dus waar. Wat je er ook neerzet, dat maakt in, voor jouw uitspraak niet zoveel uit. Maar het, als het staat, dan staat het er klaar. Ja. Zoals het LDC bijvoorbeeld. Het staat er en het, dat is het. Exact. Ja, het blijft juist. jaar. Daar moeten ja. we goed ja. van leren hoe we dat ja. gedaan hebben. Ja. We, gaan, uh, ja. we gaan even de muziekje draaien en daarna komen we even terug. <coughs> you are the one for me For me, for me, formidable You are my love Very, very, very, Very, terrible Et je voudrais Pouvoir un jour Enfin te le dire Te l'écrire Dans la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 ton nose tes lips adorables tu n'as pas compris tant pis ne t'en fais pas et viens dans mes bras darling you, love we you darling i want you et puis le reste on s'en fout you are the one for me for me for me formidable on zijn weer uh, terug en eh uh...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 ondervinden een goed gehoor... en wij discussiëren over een voorzaal tot zaken. Nicht te lof. Dat blijkt mee, omdat al die drie... die collegeleden, die hebben ook... een gezocht uh, bezocht. Die zijn er geweest. Mm -hmm. hebben met elkaar. En dan denk ik, potverdorie... dat zijn we goed bezig met elkaar. Ja. Maar nou komt het. Ja. Wij zijn als... Bestuurlijk gaat dat goed. Het vraagt tussendoor aan, aan, aan de wethouder. Bestemmingsplannen... Uh, heb ik uh, gisteren of eergisteren in de Raad het twee keer gehoord. L liggen wij zo ver achter met bestemmingsplannen verwisselen? Herijken? Her nou, liggen wij zo ver achter. De zorg is dat we niet echt achter moeten komen. Dus het zijn twee dingen. Bedrijfterrein is een heel specifiek verhaal. Mm -hmm. Maar uh, het gaat mij even algemeen over bestemmingsplannen.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 En dat kan niet, mensen. Zo kun je je wethouder niet adequaat ondersteunen. Maar ik, ik neem aan dat als jij uh, uh, met de, uh, meneer Bluis hebt gesproken... want ja. die is de projectwethouder... dat hij ook eens in zijn eigen ja. winkel gaat kijken van... Uh, uh, ik moet even met jullie praten, want er zit geen voortgang in. Ongetwijfeld. Dat, die, die intentie is ook aanwezig, maar... Uh, nou, dan zeg ik, je moet nee, dat, meteen, als oud-bestuur is dat verrekt is lastig, weet je. Maar op een gegeven moment moet je wel zeggen... en dan kom ik toch één keer terug naar mijn oude periode. Ik herinner me nog...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 Nee, het, het college moet zeggen: we gaan nu dit doen. Exact. Klaar. En dat college laat ons bij voortdurend horen. Want ze werden we in 2013 al geconfronteerd met een nood- van uitgangspunten voor het gebied. Ja. Ik constateer dat we nu in november 2015 zitten en dat bij 16 daar zitten komen. Dus het is niet onredelijk als onze achterban vraagt: bestuur. Hoe zit dat nou? Bestuur. Ja. Ja. Wanneer mogen we nou eens wat horen? Wanneer wordt er met ons ja. verder gecommuniceerd? Ja. En dat ligt naar mijn gevoel niet aan de Nou, en ik denk een ander punt wat heel belangrijk is bij bestemmingsplannen is.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 de, de, de, zelfstandig, nee, de, de gemeente Zandvoort... als zelfstandig uh, blijven opereren. Met Weet je Nee, dat is in ieder geval uh, juridisch. Okay. Dat, dat we de zelfstandigheid bewaren. Dat vraagt naar mijn gevoel wel... dat je ook power... in je eigen huis blijft houden. Ja, ja, He, ik ja. kan me voorstellen... die 3 D's... er zijn allerlei argumenten we zeggen... Dat is, dat is wel goed dat het de samenwerking uh, op regionaal genomen wordt. Maar ik denk dat je wel moet zorgen... dat je hier, maar dat is mijn persoonlijke opvatting... binnen de gemeente... Een paar beleidsambtenaren moet houden. die je rechtstreeks blijft aansturen. en niet door management van anderen. wat het grote gevaar is, is naar mijn gevoel. stel dat, dat, dat er toe gekomen wordt. om al de ambtenaren bij de Halem te detacheren. dan kun je erop wachten.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 Ja. Uh, Op uh, gang komen, dankjewel. Dankjewel, nou, gedaan. Ja, bedankt. je a Bedankt. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go,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 Gepro we promoten het in Nederland. Ja. Dus we ja, dus, hebben ja, niet een aparte zo, campagne nee. in Duitsland. Nee, dus de, de nationale... 50 plus dus ja. en, en iedere uh, buitenlander die binnenkomt is die, natuurlijk ook die, wel. Tuurlijk, echt. maar het lastige is, we hebben, dan ja. moet je dus ook met je, met je tassen waar je ja. nu uh, allerlei flyers en dingen Wat in en in het Nederlands, wordt, uh, ja. um, dan, is het wel, dan moet ja. je eigenlijk echt ook nog een Engelse tas of een Duitse ja, tas gaan ja. maken, dus dat nee, dit nee. is echt voor ons een, uh, een Nederlandse doelgroep. We hebben het heel even over de tas, want ook gezien de tijd is het, uh, ja. we babbelen <laughs> vrolijk doel. <laughs> het, is zo uh, horen we dan van Kaspel dat al afgelopen precies even over de tas, ja? want ik heb hem even zo omgekeeperd ja. op uh, tafel. En ik zie uh, allemaal Zandvoorts uh, ondernemers daarin zitten. Klopt. Uh, ik weet niet waar, waar je de pinda's gedaan hebt. Maar... Nou ja, van Duivis zelf. Van is zelf. Ja. Maar het, het verrast mij dat er Zandvoorts uh, in staan. Uh, hoe kom je daaraan? Ga je daar langs? Of? Nou, wij hebben natuurlijk uh, gelukkig uh, ontzettend veel participanten. Zandvoorts mm -hmm. ondernemers die aangesloten zijn bij ons. Wij versturen elk kwartaal op zijn minst een nieuwsbrief naar deze participanten, maar dat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 Uh, hoe leuk ze ook zijn, aanbiedingen zouden zijn. Ze dus we wilden er ook wat tastbare producten in hebben. Nou, ja, dat is moeilijker, want als je duizend mm -hmm. tot vijftienhonderd tasjes weggeeft... is het heel lastig om voor een zandvoortsondernemer ondernemer daar iets... Duizend zakken pinda's te leveren. Precies. En dus goed. hebben we inderdaad ook dat vergetrokken hebben we... nou ja, in dit geval mm -hmm. uh, onder andere oh, duivens. Maar ook uh, iedereen krijgt een kingpepermuntje, een mondspray. Ja, ja, ja, ja. Dus we hebben echt grotere bedrijven aangeschreven. Hebben jullie niet iets...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 Uh, want ja, heel veel mensen zijn misschien wel een keer op het circuit geweest. Maar dan krijg je geen kijkje in, in de keuken. Nou, dat kan ja, dus ook leuk. vandaag. Is ook gratis. Het treintje is er ook weer. Uiteraard rijdt het treintje <lacht> rond. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat, dat mag ook niet uitblijven. Nee, dat, want kan, dat is, dat is dat niet mis, uh, nee. nee, maar dat is ook gewoon leuk voor jong en oud. Er ja, zitten ook klopt, kinderen in. Klopt, het is leuk ja. met je kleinkinderen, met je kinderen. Het is ook niet zo dat we zeggen, jij bent geen vijftig, je mag er niet in. Dat is gewoon voor iedereen uh, het, hartstikke leuk. Uh, je, je noemt het treintje. En ja. de, daar wil ik ook even aan. Want ter verduidelijking, dat treintje. Je rijdt langs de meeste uh, plaatsen waar je activiteiten kan doen, toch? Ja, klopt. Je kan ja, uitstappen. Ja. En dus je klopt. kan daar en uitstappen. rijdt ook bij, langs Center Park. Ja. Uh, als de, de, de wandeling in de Amsterdamse Waterleidingduin is, dan rijdt, hij, rijdt hij daar naartoe. Hij uh, rijdt over de, rijdt over vaar, de boulevard. Ja. Uh, Patrick uh, Berg, Berg ja. heeft een hele leuke actie. Dus daar stopt hij altijd even. Ja, ja. ja. uh, nee, er, er gebeurt uh, echt uh, ja, heel leuk. veel. En met het treintje reed. ook. Uh, ja. En ik heb echt, echt zoveel dingen nog niet opgenoemd. Dus. Nou, noem, noem er nog maar een paar.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 In het museum wordt, uh, wordt heerlijke makreel gerookt. Nou nou. Heel erg leuk. Je moet even, even vragen aan <laughs> Victor wanneer die klaar is met roken. <laughs> ja ja ja. Je, je mag bellen. <laughs> <laughs> ja precies. Heerlijk. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, um, een introductieduik bij scuba diving. Oh ja, is het leuk. Echt, ja. echt het aanraden. Ja, ze, ze doen het ontzettend leuk. Het is ja. een leuk bedrag. Ja. Echt de moeite waard. En restaurants, hebben, doen die ook nog mee?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 Nou, ik denk dat dat wel gaat lukken. Ja, jij, jij moet ja, nog een maar. tas halen, geloof ik. Nee, ik geloof het misschien... al geregeld oh. Dat lijkt me stug, want tassen, tassen worden niet voor nou, andere mensen meegegeven. Nou, hoor. nou. nou, nou. nou dat vind maar... ik heel bijzonder. Nou, dan zoals we hebben gezegd, dat voor de radio is. Want uh, wij geven geen tassen mee. Ja. On, uh, on, ongetwijfeld en uh, je haalt het net al aan. Mag ik een tas meenemen voor de buurvrouw nee, die uh, drieën hoek uh, is? Dus, ja. Kijk, tuurlijk, we gaan echt een ruzie daar staan nee. maken. En het is ook niet omdat... We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 En ook weer classic concerts. Maar daar komen we volgende week alweer op terug. En zondag is er ook nog de 50 plus dag. Juist. Ja. Wij bedanken Hotel Hoogland ja. Ja. voor de facilitering van ons programma. Waarvoor nogmaals bedankt. Kasper Geurzen bedankt voor de regie en de techniek. Yvonne Roosendaal bedankt voor water, koffie en andere lekkernijen. En jij bedankt voor de redactie. Wij ben... ja. En wij zien het... Volgende, week, Volgende week weer en bedankt Ben. Dank u wel. weekend. Goed weekend al. È una storia va a trovare en